Ik lees alles, iedere zin. De raad wordt gek voor mij. Ik denk dat ze een groot feest hebben als ik wegga. Portret van Pieter van Vollenhoven. Nou, dat irriteert me ongans, ongans. Iedereen gaat leuke dingen doen. En wat ga jij doen? Niks. Ik moet het rapport gaan lezen. Kijk vanavond 5 over elf. NOS Nederland 1. Advies bij een overdracht? Wij adviseren. Beker Tilliberg. 1. Langs de lijn met Dione de Graaf. Goedenavond, dit is langs de lijn op zondagavond 6 februari. Natuurlijk praten we over speelronde 22 in de eredivisie. FC Twente had de koppositie voor het grijpen, maar een overwinning op FC Utrecht zat er niet in. Ronald van der Geer. Goedenavond. En dus blijft het spannend? Ja, juist omdat er aan de top zoveel punten verspeeld worden... in vergelijking met vorig jaar in het tweede halfjaar... blijft het inderdaad spannend. Tot het einde van het seizoen hopelijk zo'n ontknoping als in 2007. Daar kunnen we allemaal van smullen. Bij het duel tussen Groningen en Willem II... deelde de scheidsrechter maar liefst drie rode kaarten uit. Zo werd Arjen Swinkels uit het veld gestuurd vanwege een hensbal. Ik krijg hem gewoon midden. Ik krijg hem gewoon in mijn kruis. Mijn handen zijn niet eens in de buurt geweest. Ik heb, hem niet, ik heb hem niet eens aangeraakt. Ik krijg hem gewoon precies in het midden. Wat veel aandacht dus voor. Voor de Eredivisie en we blikken vooruit op het sportevenement dat Amerika in zijn greep heeft. In Dallas is het bijna tijd voor de Super Bowl. Gerard Kemkers zit al in het stadion in Dallas en ik bel hem straks. U hoort het allemaal tot 11 uur in Langste lijn. Het Grand Slam judo-toernooi van Parijs zit erop. Vandaag was de tweede en laatste dag van dit op twee na belangrijkste toernooi van dit jaar. Naast het EK en WK wordt dit toernooi ook wel het officieuze WK genoemd. Allereerst vanwege de enorme entourage, maar ten tweede ook omdat er ruim 10.000 bezoekers kunnen zien dat alle toppers acte de présence geven. Gisteren vielen de Nederlandse prestatie enigszins tegen, vandaag was dat anders. Een bijdrage van Matthijs Westraten. De laatste dag van dit befaamde judo-toernooi was er een met een hel. Ja, dat is gewoon verschrikkelijk. En één met veel lachen. Goud en uh, ja, de spelen kunnen niet meer ontgaan. De hel kwam onder andere van Marinde Verkerk in de categorie tot 78 kilogram bij de dames. Verloor zij door middel van disqualificatie. Nee. Het is zo afgelopen. Het is echt heel vervelend. Einde verhaal dus voor Marinde Verkerk. En dat gold vandaag ook voor negen andere Nederlandse judoka's. En toen uh, was ik klaar. <laughs> en er had zomaar gelachen kunnen worden door Edith Bos. Zij plaatste zich voor de halve finale, maar trok zich terug. Ik heb een afspraak gemaakt uh, met Marjolein en Chris voor het toernooi. En, uh, een van die afspraken was dat ik niet tegen Dekos zou gaan judo. En die lood je nu? Ja, in de halve finale, dus we stoppen ermee. Heb je nog getwijfeld? Want als je één keer zover bent, dan is het misschien net eventjes iets anders. Ja, ik heb wel kriebels natuurlijk, maar die uh, ja, stick to the plan. Het gaat om Londen en uh, we zijn lekker bezig. Is het vooral een beetje een tactische move? Ja, het is alleen maar een tactische move. En kijk, weet je, zij weet heus wel hoe ik judo. En ik weet ook hoe zij judo. -t. maar ja... Het is, is het handig om dan nog zes potjes tegen elkaar te gaan judoen? Nou, dat, laten we dat dan maar wachten tot op het EK en dan, uh, dan ga ik natuurlijk wel staan. Gelachen werd er ook. Allereerst door Guillaume Elmond. Hij verloor weliswaar in de finale, maar was tevreden met de zilveren plak. Het is een hele slimme tegenstander die altijd uh, met een betere tactiek komt uh, de volgende keer. Dus ik had zoiets van, nou, uh, we proberen gewoon een paar dingetjes uit... te dus zorgen dat wij voor de uh, WK en de Spelen twee, twee, drie stappen voor op hem lopen... En nu uh, proberen we dingen uit en zien we uh, wel waar het komt. Dus die finale is eigenlijk een soort uh, ja, chique training voor je? Uh, nou, geen chique, uh, gewoon tactische sport. Om, uh, om even te kijken wat het werkt bij hem en wat niet. En wanneer hij wat op, de, op bepaalde dingen doet. Want ja, Parijs heb ik al twee keer gewonnen en de WK. En de hoef spelers zijn, zijn veel ja, belangrijker. Want... En de laatste spelen won hij voor mij, omdat hij gewoon één uh, ja steeds vooruit op me liep. En daar had ik uh, ja, de toe geld op. En daar ben ik nu mee bezig. En iemand die nog harder lachte was Henk Grol. Hij won Parijs vandaag. Nominaties binnen en uh, Twee benen bij de spelen. Alleen uh, die laatste teen moet nog bij vorm Maar dat is een formaliteit. Dus hij kan nu nooit meer van de rekening afvallen. En, uh, dat is het doel. En nu uh, is het eerste doel om wereldkampioen te worden. In, uh, hier in dezelfde hal in augustus. Het weekend zit er dus op. En dus kunnen we de conclusies gaan trekken. Allereerst met bondscoach bij de vrouwen, Marjolein van Une. Wat dat betreft moet er nog veel gebeuren. Is dat de conclusie? Er moet nog veel gebeuren? Uh, ja, er moet nog veel gebeuren. Maar ja, als ik natuurlijk alleen naar zondag kijk, uh, gisteren was het weer een ander verhaal. Uh, 63 hoorden er nog steeds bij. Daar ben ik ook helemaal niet zo bang voor dat het alweer op het juiste moment gaat komen. Maar de rest is inderdaad nog wel ver weg. Nog even een ander themaatje, de nominaties. Ik heb diverse judoka's dit weekend ernaar gevraagd. Er zijn een aantal die zich genomineerd hebben voor de Olympische Spelen. Wat mij opvalt is dat de meeste, en dan misschien nog wel meer bij de mannen, maar ook bij de vrouwen, daar niet zo heel veel waarde aan hechten. Snap je dat? Ja, dat snap ik heel goed. Je bent helemaal niet bezig. Ja, kijk, nominaties is erg belangrijk, maar je wil resultaat neerzetten. En uh, de nominatie zegt natuurlijk niet zo heel veel als je niet op de ranking staat. Dus we zijn gewoon bezig met het beste resultaat eruit te halen. En dan is die, als je goed resultaat niet zet komt die nominatie en uiteindelijk kwalificatie vanzelf. En ook mannenbondscoach Maarten Arends is dik tevreden over dit toernooi. Ja, gauw mijn met en toernooi-carrier toernooi is fantastisch. Ja, natuurlijk. ja, ik ben heel blij. Ja. Hij was niet helemaal fit, hè? Hij is nog niet zo fit als hij zou moeten zijn voor een EK of voor een WK. Maar ja, dat, dat hebben we van tevoren, dat risico neem je. Hè? En, uh, nou, het is uh, kijken hoe ver we zijn. En we zijn op de goede weg hoor, want als je hier wint, dan uh, ben je heel Ja, Hij is toch fit genoeg om te winnen, blijkbaar. Absoluut, fit genoeg om te winnen. Even heel kort resume, wat is de belangrijkste conclusie die je kan trekken uit dit weekend? Uh, we zijn op de goede weg, absoluut. We hebben hier niet naartoe gepikt en we, we komen geloof ik met drie vijfde plekken, een eerste en een tweede plek terug. Weg, uh, ik vind het prima. Of land where the supermarket used to stand. Before that they put up a bowling alley on the site that used to be the local parley. That's where the big bands used to come and play. My sister went there on a Saturday. Come dancing. All a Saturday, another date She would be ready but she'd always make him wait In the hallway in anticipation He didn't know the night would end up in frustration He'd end up blowing all his wages for the week Or for a cuddle and a peck on the cheek Come dancing That's how they did it when I was just a kid And when they said come dancing My sister always did Of coming at midnight, and my mom would always sit up and wait. It always ended up in a big row when my sister used to get home late. Out of my window, I could see them in the moonlight, two silhouettes saying goodnight by the garden gate. How used to stand My sister's married and she lives on an estate Her daughters go out Now it's her turn to wait She knows they get away with teens she never could But if I asked her I wonder if she would Come back sfeerverhogend, de Kings met camdancing. Wat een goal! De eredivisie. En dan de goal! De twee koplopers toonden zich in speelronde 22 niet van hun beste kant. FC Twente had vandaag de koppositie van PSV over kunnen nemen, maar de ploeg slaagde daar niet in. Tegen FC Utrecht werd het 1-1. De 1-0 voor Utrecht, 37e minuut. Zijn eerste basisplaats van Leon de Kogel. Zijn eerste goal voor FC Utrecht. FC Groningen won met maar liefst 7-1 van Willem II. Het gespreksonderwerp was niet de grootste eredivisie-overwinning uit de Groningse historie. Maar de rode kaart van Willem II-aanvoerder Arjen Swinkels. Hij krijgt de bal min of meer op zijn buikheup. En dan via zijn buikheup misschien tegen zijn hand aan. Maar de aanvoerder van Willem II, hoe dan ook, moet eraf. Baalt daarvan, gooit zijn aanvoerdersband weg, is een Vitesse en Feyenoord slaagden er niet in afstand te nemen... van de onderste drie plaatsen. In Arnhem werd het 1-1. Het doelpunt voor Feyenoord is een feit. Het wordt gemaakt door Luc Castanjos... de aangegeven van Diego Biseswar aan de rechterkant. En zijn voorzitter is even onderweg. Maar een prima loopactie van Castanjos brengt hem vrij voor Rome. Dan is het een koud kuntje om af te ronden. Raakles verraste Roda JC... Eén doelpunt was genoeg voor de overwinning. Ja, eindelijk ook een doelpunt. Want het is een prachtige van Willy Overtoon voor Heracles Almelo. Hij haalt uit van een metertje of 20. En Willy Overtoon met rechts haalt uh, buitenkant voet prachtig uit. Door de misstappen van PSV en FC Twente hebben Ajax en Groningen zich inmiddels weer gemeld aan de kop van de ranglijst. Het verschil tussen de nummers één en vier is slechts vier punten. Ronald van der Geer is zoals elke zondag in de studio om deze speelronde door te nemen. Goedenavond, Ronald. Goedenavond. Ja. Um, het vooruitzicht van FC Twente was heel mooi. Mm -hmm. De ploeg wist uh, dat het bij een overwinning de nieuwe koploper in de eredivisie kon zijn. Om kwart over vier vanmiddag bleek alleen dat Twente slechts, zeggen we dan maar, op uh, gelijke hoogte is gekomen met PSV. Uh, het vooruitzicht dat ze koploper konden worden, heeft dat een, een verlammend effect gehad, denk je? Ja, dat, dat is altijd heel moeilijk. Uh, wat wel opvalt is natuurlijk dat Twente het best lastig heeft op dit moment... om echt de boventoon te voeren in wedstrijden. Dat bleek vorige week al tegen Feyenoord. Dat bleek vandaag tegen FC Utrecht ook. Twente heeft helemaal niet zo heel erg goed gespeeld. Alleen vaak wordt dat natuurlijk gemaskeerd. En dat gebeurde vorig seizoen ook wel eens. Want Twente kan natuurlijk heel goed voetballen. Maar als een aantal spelers onder niveau blijven... ja, dan, dan, ja dat, dat kan een keer gebeuren. Alleen wordt dat vaak dan gemaskeerd. En vorig seizoen ook vaak door dat doelpunt in de slotfase van de wedstrijd. Dat doelpunt, hoewel er kans op waren bleef nu uit, waardoor heel duidelijk was... dat, dat Twente niet in allerbeste doen was vandaag. En of dat ja, te maken heeft met dat verlammend effect. Ik denk dat het ja, gewoon er gedurende het seizoen wel, wel eens in kan sluipen. Ik kan me wel voorstellen dat je denkt, nu moet het gebeuren. Ja, misschien kan je ook wat te vroeg aan kop komen... en ben je daarna weer de ploeg om, om te verslaan natuurlijk. Het, het zou lekker zijn, want ze zouden uh, zelfs gelanceerd kunnen worden. Hè? Er zou afstand kunnen, kunnen worden genomen. Maar nou, ik denk niet dat dat in de hoofd heeft meegespeeld. Men is bezig met dit resultaat. En in de wetenschap dat er ook binnenkort weer Europees moet worden gevoetbald. en, en nee ik denk, ik denk dat het nee, daar niet mee te maken heeft, maar gewoon dat Twente niet echt goed presteerde. En dat ligt natuurlijk ook aan de tegenstander. FC Utrecht ja. speelde een uitstekende wedstrijd en is thuis een moeilijk te nemen uh, hoorde voor elke ploeg. Trainer Michel Prudom Als je verwacht van Twente, waar Ajax hier 3-0 verliest, waar Celtic hier 4-0 verliest, dat Twente gaat over Utrecht uh, lopen, dan denk ik dat je moet een andere mening hebben of terug je mening zien. Jan noemde dus Ajax en Celtic die in galgenwaard onderuit gingen. Dus als je het zo bekijkt, heeft Twente het gewoon heel goed gedaan. Ja, maar zo kun je natuurlijk alles in je eigen voordeel redeneren. <laughs> ja. Beredeneren ook. Ik bedoel, we kunnen ook zeggen... ja, het is wel het elftal waar uh, PSV met 2-1 van won in Utrecht. Hè. Dus Zo kan het ook weer de andere kant op. Dus ik, vind dit, ik snap wel wat hij zegt. Want Utrecht is inderdaad thuis een lastig te nemen hoorde. Hè, in tegenstelling tot de uitwedstrijden die Utrecht speelt. Dus ja, als je, als je het vanuit dat oogpunt bekijkt, heeft hij gelijk. Maar Twente was gewoon beneden de maat. En, en Utrecht heeft, heeft zelfs nog wel mogelijkheden gehad om, om te winnen. Die ook niet, uh, niet te benut. Ik vond Utrecht ook niet in allerbeste doen. Het was, een, het was een belevingsvolle wedstrijd. Maar beide ploegen waren niet op, op volle oorlogsterkte. En nou ja, daar, daar wijd ik uiteindelijk ook dat gelijk spel aan. Ja, Ruiz kon ook uh, niets uithalen. Nou, hij kwam wat vroeger dan vorige week. Hij kwam uh, naar rust in uh, de ploeg voor, uh, voor Janko. Ja, goed het is natuurlijk een uitstekende voetballer. Maar ook geen wonderkind. Maar er zijn best wel, wel mogelijkheden geweest. Maar ik vond Theo Jansen niet zo scherp als anders. Ik vond men verdedigend niet zo scherp als anders. En, en ja, Brahma had ook... Niet de dag die die wel eens kan hebben. Ja, dat, dat, dat kan wel eens gebeuren. Nou ja, en als dat dan precies uit bij Utrecht gebeurt... dan moet je uiteindelijk maar genoegen nemen met een punt. PSV had uh, zaterdag geen excuus voor de 1-0-nederlaag tegen ADO Den Haag. Of het moet gewoon zijn dat ADO een hele goede ploeg is. Maar PSV heeft wel een excuus voor die, uh, die 1-0-nederlaag. Want de hele wedstrijd gezien... en PSV heeft in de eerste helft helemaal niet zo onaardig gespeeld. En ook echt wel ADO op de pijnbank proberen te leggen. Alleen... PSV heeft natuurlijk dit seizoen één heel groot probleem. Wie gaat het doelpunt maken? Nu ja. was het weer Denny Koevermans die uh, voorin stond. Dan kijken we natuurlijk vooral naar de spitsen. Maar uh, ja, de beste spits is er niet meer, Reis. Uh, er waren kansen voor uh, bijvoorbeeld Engelaar. Uh, Juchak met wat schoten van afstand. Maar PSV heeft niet gescoord. En zo hou je ADO wel in de wedstrijd. En ADO toonde in de tweede helft... Uh, ja, dat het eigenlijk wel mee wilde voetballen. Toen was de wedstrijd in balans. Maar in de eerste helft was er een duidelijk overwicht voor PSV. En PSV heeft het zichzelf moeilijk gemaakt. Net als in de week ervoor. Door een wedstrijd niet vroegtijdig te beslissen. En de rust naar zichzelf toe te trekken. Wesley Verhoek maakte gisteravond in blessuretijd de winnende goal in Eindhoven. En hij verscheen logischerwijs zeer vrolijk voor de camera. Wij komen hier aan met de bus. We zetten ons Haags op en we lopen polonaise door de bussen. Dat was voor aanvang van de wedstrijd. Dat is fantastisch. Hey, hey, hey. 30 jaar geleden dat jullie voor het laatst in de competitie wonnen hier. 40 jaar toch? hoorde ik net? 71, 81, 91, 2001. 40 jaar geleden, heel goed. Weet je nog wie die goal maakte? Uh, ja. Nee. <laughs> Wietsen Cooperus? Oh ja, Wietsen, ja, dat is een neef van, me. van mijn vader. Nee, ik weet het echt niet. Ken ja. niet. Ja. John van der Brom, eh, geloof je in sprookjes? We zijn wel vlak bij de Efteling. Hier, hè? Dus, eh, nee, maar wij, ik vind niet dat wij een sprookje zijn. Eh, geloof het doe ik ook niet. Eh, dus zeker niet in sprookjes. Het is, eh, ik begrijp wat je bedoelt. Het is een, een hele mooie overwinning die we ja, voor de Poorten van de Hel uh, weggesleept hebben. Op een heel mooi moment natuurlijk, in zo'n laatste minuut van de wedstrijd. En, ze zeggen wel eens dat je in trance kan raken, maar dan, uh, dan ben je alleen maar bezig met die scheidsrechten van... Uh, kom op, uh, Van boekel het is tijd en het is tijd, het is tijd. Uh, de, de grootste ontlading was bij die goal, maar op het moment dat... Ik heb net de beelden bij de collega's teruggezien dat hij uh, daadwerkelijk afvloot, voel was, ja, voetbal is emotie, zeggen ze, maar deze ontlading uh, was, uh, was mooi. En, ja, na Ajax heb ik ook bij uh, de PSV, gewoon, dus dat zegt uh, heel veel op aardig. Als Wesley Verhoek gaat optreden, dan koop ik kaartjes voor, dat, uh, voor die voorstelling. Ja, als hij een stand upje gaat doen, een ja. stand-up comedian stand gaat comedian. spelen. Best ja, ja, ja. Hoek, je heeft hem. Dit was over John Medley, dat is ja. het nieuwe liedje. Daar zijn die spelers helemaal gek van. Ja, ja vinden ze echt leuk. Ja. Uh, John van den Brom gelooft niet in sprookjes. Zegt hij, um, uh, is de sfeer in de groep? want daar hoorden we dus net wel wat van, en ja. de sfeer in de bus. Is dat wel een beetje het geheim van ADO? Het is een, het is een combinatie, Danny Buis vertelde mij... dat ze aan zijn gekomen met dit liedje aan in de bus... en dat ze Polonaise liepen terwijl ze al in Eindhoven voor het stadion waren. Polonaise in de bus, ze kwamen in Polonaise het stadion binnen in Eindhoven. Elke andere trainer zou hebben gezegd mafketels, wat doen jullie nu? Ja. Je kunt ook redeneren, ja, ze zijn altijd als zuurpruimen binnengekomen en altijd afgedroogd, dus het helpt wel, maar van de brom laten spelers de spelers zijn. Naast dat hij natuurlijk op precies de juiste momenten de juiste mensen heeft gekregen, maar het is zijn kwaliteit dat er een team van, uh, van gemaakt is. Het is geen sprookje, het is de keiharde realiteit. Hij haalt spelers uit de eerste divisie, die het prima doen. Uh, jongens die in het verleden wel eens als lastig werden betiteld en nu op de bank zitten, zijn tevreden. Diezelfde Danny buis zei gisteren tegen mij, weet je, dit is geen toeval. Ik zie elke training, ik doe elke training mee in de klasse druipt eraf. En dat, ja, dat wil wel iets zeggen. Dit is gewoon een, een, een heel goed elftal. En, ja, heel ja, leuk om naar te en, kijken. En volwassen ook ook. Ja. Ook, ook. ook volwassen. Natuurlijk, het zijn toevalstreffers. Boelekin is een toevalstreffer. Aangeboden. Altijd geblesseerde Rus van Anderlecht, die eigenlijk veel te duur is, maar daar wel wilde komen spelen. Nou kijk eens. 13 goals gemaakt voor Hoek, die ook anonieme seizoenen heeft gehad, maar onder van de Brom helemaal is opgebloeid. Waarom? Omdat hij zichzelf mag zijn en heel gestructureerd traint, Ook op die voorzetten waarin hij zo belangrijk is. Ja, zo kunnen nog een hele een voorbeelden noemen. Timothy de Rijken, club heeft hem ooit laten gaan? is gewoon een groot verdediger geworden. Organisator ja. en held. Uh, door het gelijke spel van PSV worden de komende drie maanden zeer, zeer spannend. Uh, Ajax en FC Groningen hebben zich ook uh, gemeld. Zie jij een titelrace voor je met die vier ploegen? Ik zou het hartstikke leuk vinden. Ja. Zou ik zou het nog leuk vinden als Den Haag er ook nog bij kwam. Ja. Dat is, maar dat lijkt me wat uitgesloten, omdat het gat wat groot is. Maar er is altijd wel weer een ploeg die uiteindelijk, en dat zie je wel vaak, hè, Twente is, en Twente en AZ zijn daar de laatste jaren in geslaagd om zich te melden in die titelrace. Maar vaak zie je toch dat de ploegen die niet gewend zijn om met die kampioensdruk en de weg naar het kampioenschap om te gaan, dat die uiteindelijk afhaken. Ik weet niet hoe stabiel de ploeg van Pieter Huistra is. Want dat Ajax, Twente en PSV zich gaan melden in die kampioensrace is wel duidelijk. De vraag is alleen, kan Groningen ook aanhaken? Kijk, als je Groningen vandaag ziet spelen. Dan zeg je, en, en eigenlijk ook wel de laatste weken ziet spelen... ja, daar zit wel wat, uh, zit wel wat in. Ja. Dat is een heel goed elftal. Maar of het ook met die druk, waar het nog nooit mee te maken heeft gehad... om kan gaan, dat is de grote vraag. Is Tim Matas is dat de grote man, de belangrijke man bij Groningen? Nou, ik denk uh, dat, er, dat er wel meer uh, belangrijke uh, mensen zijn. Maar Tim Tafs is wel een echte afmaker, een echte spits. Een man met een doelpuntengarantie. En ik denk dat Groningen erg blij moet zijn... dat hij dit half jaar nog in Groningen te bewonderen is. Want hij kan inderdaad ook in moeilijke wedstrijden het verschil maken. En hij heeft echt geen ruimte nodig om tot doelpunten te komen. En dat is, ja, dat is geweldig natuurlijk. Traditie is overigens ook heel belangrijk. Hè? Ik uh, las net 13 assists al, hè? deze, deze nieuweling aan de linkerkant. Ja? Kom maar, maar eens om. Niemand kende hem. Groningen heeft hem gehaald. Maar ze is ook, ook een goede ploeg. Ja, en onder de bezielende leiding van Pieter Huistra. Want helemaal in het begin van het seizoen. Werden er dan nogal wat vraagtekens? Ik weet nog dat, je dat, dat, dat uh, er werd gezegd... de eerste trainer die eruit gaat wordt Pieter Huistra. En ja. uh, niemand wist eigenlijk natuurlijk wat hij kon. We kenden hem alleen maar als assistent. Als trainer van Ajax 2. Uh, het, is, het is iemand van de nieuwe lichting. Hij zal niet uh, rollenbollend over het veld gaan. Zal geen polonaise lopen. Maar is wel heel gedegen met dat vak bezig. En is heel gedegen bezig om elke wedstrijd... zijn ploeg beter te maken. Om ze te laten leren van hun fouten. Nou ja, kijk naar de stand op de ranglijst. En dit is zijn gelijk. Gaan we naar... Um Onderin, onderin in de competitie. Daar pakten Excelsior en VVV dit weekend allebei drie punten. En uh, Willem II werd daardoor weer op achterstand gezet. De Tilburgers verloren dus met 7-1 van Groningen. En na afloop werd er vooral gesproken over de rode kaart van Arjan Swinkels. Scheidsrechter Kevin Blom stuurde hem weg... nadat hij hens had geconstateerd bij de verdediger. Blom gaf ruiterlijk toe na afloop van de wedstrijd dat hij fout zat. Maar Swinkels uh, was na afloop woedend... Ik, ben, uh, ik was net zware, zware de zeik en uh, ik vind het uh, werkelijk waar ongelofelijk dat ik uh, twee keer door uh, Kevin Blom en een rode kaart krijg uh, wat uh, twee keer niet terecht is. En, uh, daar kan ik me wel maatloos aan, uh, aan irriteren. Ja. Waardoor denk je dat Blom in de verleiding is gekomen om jouw rood te geven? Ik weet niet, dat zou je aan hem moeten vragen. Misschien heeft hij uh, persoonlijk iets tegen mij, dat hij daardoor iets, uh, iets doet? Nou, dat kan ik gelijk uit de, uit de wereld helpen. Ik bedoel, dat is absoluut niet aan de orde. Ja. Uh, nogmaals, uh, ik ken hem al uh, pff, ja, vanaf uh, zijn jeugdperiode. En ja, helaas, uh, dit seizoen uh, gebeurt twee keer uh, dit soort uh, ja, zware situaties. En uh, ja, nogmaals, niks ten, uh, ik heb niks tegen Aljans Winkels. Ik vind het, uh, ik vind het echt werkelijk waar een schande. Ik uh, krijg ik ik hem gewoon in mijn kruis. en. Uh, en uh, iedereen achter de goal begint te lachen en ik krijg een bal terug. Ik draai hem om en ik krijg hem gewoon weer. Ja, het is werkelijk waar van de zotte. En ik zeg niet dat we die wedstrijd gewonnen hadden hoor, absoluut niet. Want ik denk dat wij buiten de eerste uh, 25 die we goed gespeeld hebben, dat het, uh, we snel 3-0 achterkomen. Maar ja, je maakt 3-1, zij dus komt met een man meer. Uh, je weet nooit wat er kan gebeuren. En als je dan uh, twee minuten later, uh, als je een bal uh, gewoon uh, in het midden van je lichaam krijgt. En dat hij dan weer een, uh, een rode kaart durft te geven. Ik vind het ik vind. Weer, ja, ik vind... Ik heb er eigenlijk geen woorden voor. Ik vind het uh, heel bizar. Maar ik ben benieuwd wat hij daar zelf te vertellen heeft. Neem aan dat hij gaat zeggen: ja, het is uh, helaas weer een uh, foute beslissing. En uh, helaas weer tegen Arjan. Maar ja, koop je natuurlijk verdomd weinig voor nu. Na twee, drie momenten en herhaling twee zie je dat zijn armen achter zijn. en dat er uh, geen sprake is van een Enzo. En ja, dat is gewoon ontzettend vervelend. Wanneer kwam je erachter in de wedstrijd dat je mis had? Nou, tijdens de wedstrijd niet. Je krijgt wel wat signalen uh, van, uh, van de omgeving. Uh, van, van, van uit het, uh, het vak met name van, van Willem II. Uh, ja, en dan, dan langzaam zijbelt dat ook een beetje door. En uh, ja, dan uh, heb je wel het idee dat je er naast gezeten kan hebben. Ja, en na de wedstrijd uh, is het eigenlijk heel snel definitief... Uh, middels uh, ja, de berichtgevingen die je dan binnenkrijgt. Ja, Kevin Blom en Arjen Winkels die uh, gaan geen vrienden worden. Dat, dat wordt geen kaas van volgende week. Nee, of ze moesten er een keer goed over praten. Ja, dat was gewoon de tweede keer inderdaad. En daarom ja. was hij zo boos. Um, ja, als je de woorden van... Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik vind dat Arjen Swinkels er eigenlijk wel goed over praat. Want hij zegt niet... Ja, maar anders was de wedstrijd heel anders gelopen als ik geen rood had gekregen, want dat zou niet heel erg reëel zijn, hè? Nee, maar dat weet je ook niet. Ik bedoel, dat is ook, dat is buitengewoon lastig. Ik moet wel zeggen dat Willem II het vrij lang volhield nog in die wedstrijd tegen, tegen FC Groningen natuurlijk. Maar uh, het heeft er wel mee te maken. Uh, ik bedoel, uiteindelijk sta je wel met een man minder, maar Krankwist is er ook afgestuurd. Dus, dus ja, wat dat betreft heft dat uh, het een het ander weer een beetje op. Maar uh, nee, ik denk uiteindelijk had Groningen deze wedstrijd wel, uh, wel uh, gewonnen van, uh, van Willem II. Wat ik wel vindt. Het is natuurlijk wel weer 7-1. Er was een gaatje, hè, met, met VVV van drie puntjes ontstaan. Het is nu weer zes. En dan ook nog eens een keer weer schorsingen. Uh, Doelsaldo zeer negatief beïnvloed. Dit is wel een hele zwarte dag voor, uh, voor Willem 2. En uh, ik vind ook dat Swinkels het netjes heeft gedaan. Maar Blom is ook wel zo eerlijk geweest. Kon ook niet anders trouwens. Daar, om toe te geven dat hij uh, niet goed zat. En dat mag een scheidsrechter. Ik vind nog altijd dat ze fouten mogen maken, hoor. Het zijn ook mensen. Ja. Um... Want hij heeft alleen zoveel gevolgen. Ja, precies. Ja. Denk je dat uh, Willem 2 zich langzamerhand... Uh ja, moet gaan opmaken voor de Jupiler League. Nee, waarom? Um, ik vind dat, en die, die, die, kijk, dit is een mentale dreun. Dus je zal weer even terug moeten en je weer opnieuw moeten opladen. Na een goede uh, serie na de winterstop, althans, qua, qua gevoel. Maar uh, dat zei heerkens in de winterstop. Als een ploeg in de competitie tweede staat... en op zes punten van de kop lopen... wordt hij nog altijd gezien als kampioenskandidaat. Nou ja, het je naar VVV zes punten en dat die is te overbruggen. En dat is het, uh, het houvast in, uh, in Tilburg. Dan we toe aan jouw persoonlijke top 5. En dan moet ik erbij zeggen dat het in volstrekt willekeurige volgorde is. Ja. De assistent. Ik vond het een schandalig verhaal. Althans, ik, ik, we kenden het verhaal al, maar ik heb het vandaag 90 minuten mogen aanschouwen. Stanley Menzo is assistent bij Vitesse van de heer Ferrer. Maar meneer Ferrer praat alleen maar met Capellias, zijn Spaanse assistent. En Stanley Menzo zit op de bank. Zit op de bank. Zit op de bank, moet af en toe kijken omdat Ferrer in zijn beeld staat. Maar er is geen communicatie, er is geen oogcontact. Ik vond het heel zielig. De debutant... Uit diezelfde wedstrijd, heel opvallend. 18 jaar uh, Japanner, nooit iemand van gehoord. Uh, Rio Mai, ik ga hem nog één keer. Miaichi, zo heet hij. Ja. Rio de Janeiro, zei Mario Been uh, voorafgaand aan uh, de wedstrijd. Ja. Hij spreekt geen enkel woord Nederlands. Verblikt of verbloosd, niet toen u hoorde dat hij in de basis stond. Uh, ja, zei hij tegen Mario Been, goed. <lacht> en hij deed wat hij moest doen, namelijk gewoon lekker onbevangen voetballen. Fysiek komt hij nog wel tekort, maar deze jongen kan vreselijk goed ballen. Goed debuut bij uh, Feyenoord vandaag. Genant. Ja, dat is toch uh, Leonardo vorige week in eigen strafschopgebied gruwelijk in de fout tegen Ajax. Er kwam een doelpunt uit, hij verloor nu weer de bal op het middenveld een keer met een hele rare actie. Wat gevaar opleverde hij, uh, veroorzaakte een penalty weer in zijn eigen strafschopgebied. Nee, dit is, uh, dit is uh, te genant voor, uh, voor woorden. En uh, Leonardo is een beetje de slemiel van dit weekend. Het is ook goed dat hij kort voor rust gewisseld werd. Het stadion Dat een beetje niet wist hoe het moest reageren op Bas Dost. Want hij wou naar Ajax. Hij spande zelfs een arbitragezaak aan. Uh, moest uiteindelijk bij Heerenveen blijven. En toen kwam hij in de 70ste minuut. Toen was er een deel dat dacht, weet je wat, we gaan heel hard klappen voor Dost. Want we zijn zo blij dat hij er nog is. Maar er was ook een deel die dacht, ja, dag, we fluiten hem <lacht> lekker uit. En kreeg een hele leuke mengeling van emoties in het Abelensra stadion rond Bas Dost. De weg kwijt. Hey, je hebt allemaal wel eens een, een blackout. Maar dit was er eentje met uh, grote gevolgen. Dirk uh, Marcellus was even de weg kwijt Oei, in het schapsopgebied ja. van AZ... in de wedstrijd tegen Excelsior. Waarom hij zijn hand opstak en waarom hij wel hands maakte... en dat heel goed gezien werd door Nelly Makkely, we zullen het nooit weten. Want hij ging er zelfs nog tegen protesteren. Maar het is... Uh, blackout. Blackout, het is uh, verrassend, verrassend. Maar het is wel erg dom. Ronald van der Geer, dank je wel. Graag gedaan weer.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 Open your mind. Surely it's time to be with me. Yeah. Yeah. It is the distance that makes life a little hard. Two minds that once were closed, now so many miles apart. Zijn eerste single in Nederland... de Deense zanger Mats Langer met Jorn Nadelon. De Nederlandse tafeltennister Li Jiao heeft voor de vierde keer in haar loopbaan... de prestigieuze Europese top 12 gewonnen. In Luik versloeg ze de Wit-Russische Victoria Pavlovich met 4-0. Met haar vierde zege evenaart ze een record. Dat doet Li Jiao eigenlijk niet zoveel. Ja, ik weet het niet. Alleen die man, die, die, die spreker... Volgens heeft tegen mij gezegd: Als jij wen, dan, dan ben je al vierde keer het tweede van die vierde keer gewonnen, Neijksen. Ja, leuk. Ja, leuk. Meer niet. Lidjou komt met haar vier Europese top 12-overwinningen op gelijke hoogte met de Hongaarse Beatrix Kishazi. Badmintonner Dicky Palayama had de kans om een record te verbreken. Hij ging voor zijn tiende Nederlandse titel, maar in de finale was Erik Pang te sterk voor hem. De beslissing viel pas in de derde game. Pang pakte de overwinning met 26-24. Ja, dat, was, uh, dat zie je niet vaak. Het uh, gebeurt uh, ja, op We hebben al uh, vaker uh, zulke wedstrijden gehad. Dus uh, ja, het is weer gebeurd. Voor Erik Pang was het de derde nationale titel op een rij. Jou Yi leverde dezelfde prestatie bij de vrouwen. Ze won in de finale van Judith Meulendijks. En wielrenner Lars Boom heeft de proloog van de ronde van Qatar gewonnen. Hij was op het circuit net wat sneller dan wereldkampioen tijdrijder Fabian Cancellara. Skillcoureur Tom Velers eindigde als derde. Dan gaan we verder met shorttrack. Het pakte precies uit zoals voorspeld. Het NK shorttrack in Groningen... werd bij de mannen een strijd tussen Niels Kerstolt en Shinky Knecht. Een reportage van Steven Dalebout. Zo vlak na het EK in Heerenveen een NK in Groningen. En dan doen we er de komende weken ook nog World Cups op... die belangrijk zijn voor het WK volgende maand. Nee, het NK was niet bepaald het hoogtepunt van het seizoen... voor Kerstolt en Knecht. Kerstolt ging de slotdag in met een minimale achterstand op Knecht... Maar van een enorme wedstrijdspanning was vanochtend nou niet echt sprake. Ja, op zich. Uh, Sjinkie en ik staan dicht bij elkaar. Dus uh, het is redelijk spannend. Aan de andere kant, het is niet uh, een hele belangrijke wedstrijd voor ons. Het is wel leuk. Maar uh, ja, de komende weken en daarna het WK zijn pas echt belangrijk. Dus uh, uh, het is een beetje dubbel. Je wil wel graag winnen. Het is wel een Nederlands kampioenschap. Daarom, je wil wel graag winnen. Aan de andere kant, het is niet heel belangrijk. Maar winnen wil je altijd. Hoe ga jij Shinky verslaan vandaag? Uh, hard schaatsen zoals dat is alles zoals altijd nee, ik rijd gewoon lekker en uh, ik had eerst iets wat minder motivatie maar ik zei uh, voor gisteren al van uh, ja ik heb misschien wat minder motivatie maar die 500 die wil ik graag winnen en ik vond het wel leuk dat ik me eraan gehouden heb dat nog lukt ook en uh, nu is een dag later ja zien we wel weer verder uh, ik rijd lekker en uh, shinky is gevaarlijk, Freek is gevaarlijk op dit moment dus iedereen iedereen kan mij als ik even niet goed ben uh, kan mij ook inhalen en, uh, ja, dat geldt voor de anderen hetzelfde. Terwijl de vrouwen hun laatste ronde van de 1000 meter induiken. Jorien Ter Mos werd Nederlands kampioen vandaag. Ben ik op weg naar bondscoach Jeroen Otter. Hij coacht op dit NK niet actief. Want dat gaat namelijk nogal lastig als al je rijders tegelijk racen. Maar hij is natuurlijk wel benieuwd naar de 1000 meter van Kersthold en Knecht. Ja, dit is de derde afstand eigenlijk van het toernooi. De 1500 en de 500 zijn al gisteren verreden. En ja, het zijn eigenlijk dezelfde de vier mannen die nu uh, in de finale staan. Die waren gisteren ook 1, 2, 3 en 4 in, uh, in wat andere volgordes. Maar uiteindelijk staat uh, Shinky Knecht nu uh, op kop uh, met uh, vlak achter hem uh, Niels Kerstelt in, t, in, t, in het tussenklassement. Oh, een kleine kamikaze daar. Wat gebeurde uh, daar? Uh, Daan Breelsma komt vanuit 4. Uh, die probeert naar 2 te komen. Dat lukte hem ook wel, maar hij kreeg een beetje de ruimte daar. Nou ja, je ziet, het is nu echt, de, de snelheid zit er redelijk in. Maar het is voornamelijk nog positie kiezen. En het is uh, nog uh, twee ronden te gaan, een seconde of twintig. Niels uh, die trekt uh, nu hard door. Uh, Freek ligt in tweede positie. En die zal zijn positie proberen vast te houden. Het is nu aan Schenke om nog iets te doen. Ja, maar, hij heeft een derde positie. In uh, derde, ja. Maar ja, die gaat nu misschien voorbij. Ja, dat doet hij. Dat oh, doet hij knap. doet hij heel knap. En, ja, Dat doet hij heel knap. Uh, maar Niels schoon van de kop... Sterk, conditioneel, is die jongen gewoon fit. En dat zie je, hij, uh, hij heeft het geloof in zichzelf dat hij dit kan. En ik denk dat hij die schaats van, uh, van Schinkie gewoon bot is. Want ja, ik kon geen snelheid maken. Dat zie je ook. En dan rijdt hij meer op één been dan op het andere been. Proef, proef jij, ik proef een beetje, uh, of een beetje... Ik proef nogal een stijgend enthousiasme in Nederland over short track. Proef jij dat ook? Ja, ik, ik, ik ben een hele tijd weg geweest. Dus ik kwam, ik kwam terug en uh, ik moet zeggen... het lijkt wel wat dat betreft dat ik met mijn neus in de boter gevallen ben... Uh, nee, het, het enthousiasme is aan het groeien. Daar moet de schaatsbond, schaatsbond nu op inspringen. Als het uh, nou, dat heet het ijzers smeden als het heet is. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, dat doen we dan ook. Hè. Ze rijden op ijzers. En, ja, nee, nee, we zijn daar natuurlijk heel erg druk mee bezig... met, uh, met zowel het bestuur als ook de, de, de topsoortcommissie van het short om te zeggen, nou, hoe kunnen we die positieve spin... of die er nu gaande is, hoe kunnen we die rollende houden... En uh, ik denk dat dit soort wedstrijden, het, het, het is gewoon leuk om naar te kijken. En het is ook heel leuk om te doen. Otter en de KNSB denken na over flitsendere programma's... die passen bij het spectaculaire imago dat de sport heeft. Schinke Knecht en Niels Kerstholt zijn dan gestart in hun superfinale. Knecht moet voor Kerstholt eindigen om zijn minieme puntenvoorsprong te houden. En om dus ook kampioen te worden. Het lukt. Knecht, Nederlands kampioen, maar de champagneflessen kunnen achterwege blijven. Ja, nou ja, dit is, ja, het is natuurlijk leuk zo'n uh, titel, maar uh, mijn piek lag natuurlijk gewoon op het EK. En nu de aankomende World we gaan morgen weg naar Moskou. Nou ja, daar uh, proberen we natuurlijk met de ploeg ook te pieken. En uh, ja, het komt er een beetje vreemd tussen, maar het is gewoon een mooi toernooi en ik ben wel blij met mijn titel. Ja. Was de titel. Was de boog zo gespannen als bij andere toernooien of was het meer een veredelde trainingswedstrijd voor jullie ook? Ik denk meer een uh, veredelde trainingswedstrijd, zeg je het zegt. Want, ja, we waren niet allemaal heel erg gebrand hierop. De trainer had ook al gezegd, dat komt er gewoon tussendoor. Het is een mooie, mooie aanloop naar de volgende World Cup. Je hebt weer wat wedstrijdritme in je benen. en uh, Dat is gewoon fijn. En als Shinky Knecht dan uh, uiteindelijk straks uh, heel veel verder, heel veel later opa is, dan staat dat in ieder geval Nederlands kampioen achter te zijn naam. Ja, inderdaad. Dank je ja, wel. You would not believe your eyes if 10 million fireflies lit up the world as I fell asleep. Cause they the open.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 Cause I get a thousand hugs from ten thousand lightning bugs as they tried to teach me. was dat, met fireflies. Zo'n 100 miljoen Amerikanen zitten er straks klaar voor. Het is tijd voor de Super Bowl. De grote finale van het American football seizoen. Green and gold against the black and gold. Titletown against the steel city. Winners of the first Super Bowl. Winners of the most. In one of the most evenly matched battles for Lombardi ever. Perhaps it is the fans who will make all the difference in Super Bowl 45. In Dallas nemen de Green Bay Packers het op tegen Pittsburgh Steelers. Jeroen Elsoff kennen we als voetbalcommentator, maar hij is ook liefhebber van American Football. Jeroen, goedenavond. Goedenavond. Kun je beschrijven wat we vannacht kunnen verwachten? Ja, een, een spektakel, misschien wel meer dan ooit. Er staan uh, twee teams tegenover elkaar, de Steelers en uh, de Packers... met twee geweldige quarterbacks in topvorm... die van uh, aanvallend spel houden, houden om, uh, om de bal te gooien. Dus er wordt een, uh, een geweldige wedstrijd verwacht... met niet alleen uh, ja, het hoge scoren... maar ook met, met, met hopelijk mooie touchdowns, mooie plays... Er wordt wel gezegd dat dit, maar ja, dat is uh, natuurlijk, in een glazen bol kijken, misschien wel een van de mooiste Superbowls ooit kan gaan worden vanavond. Wat, wat vinden de Amerikanen nou zo geweldig aan American football? Ja, er zit alles in. Er zit, uh, er zit spanning in, er zit, uh, er zit strijd in. Uh, een, een wedstrijd kan op ieder moment omgekeerd worden, maar het is ook een, een sport die... Die uh, een, een lange, lange historie kent, eigenlijk wat wij met voetbal hebben in Nederland. Uh, uh, altijd al de grootste sport geweest, we zijn ermee opgegroeid. Dat hebben Amerikanen met American voetbal. En het leent zich ook voor televisie en uh, uh, de manier waarop het in beeld gebracht wordt. Het is een en al genieten. Ja, het is daar gewoon echt de nummer één sport. Ja, wat, wat voor teams zijn het? De packers en de Steelers. Ik bedoel, wordt het hard tegen hart? Nou, dat, dat zal vanavond uh, denk ik wel meevallen. Uh, ze hebben allebei wel een, een hele goede defensie. En uh, het zal vanavond voornamelijk omgaan aan beide kanten om de quarterback, de spelverdediger, de man die de, de bal gooit of meegeeft aan iemand die ermee gaat rennen, uh, op te jagen. Uh, uh, Big Ben Roethlisberger is de quarterback aan de kant van de Pittsburgh Steelers. Ervaren man heeft al twee keer de Super Bowl gewonnen. Die kan uh, met uh, situaties onder druk wel goed omgaan. Maar als je hem een beetje tijd heeft, dan heeft hij meestal wel iets in zijn mars. Uh, dus we willen hem zo snel mogelijk neerleggen. En dat geldt eigenlijk aan de andere kant ook voor de quarterback van de Green Bay Packers. Dat is uh, Aaron Rodgers. Hij heeft het enorm hoog passingspercentage, uh, zijn pasjes komen bijna allemaal aan. En ook aan die kant willen ze hem zo snel mogelijk onder druk zetten. Dat betekent eigenlijk dat het vaak veel gegooid zal gaan worden. En dat is nou net wat die twee goed kunnen. Dus, nou ja, jij zegt hard. Het wordt misschien hard als het uh, erop aankomt om zo snel mogelijk je quarterback te sacken. Maar uh, ja, in Nederland hebben we misschien de indruk dat het vaak hard is in merkend voetbal. Maar het is vaak heel erg ver. Uh, rugby is bijvoorbeeld een, een stuk harder als het gaat om zonder bescherming elkaar raken. Ja. Um, ja, we hebben uh, ook een correspondent ter plekke en um, daar ben jij Jeroen uh, en ik ook heel erg jaloers op. Dat is uh, de schaatscoach Gerard Kemkers. Gerard, hoe is de sfeer in Dallas? Want daar wordt gespeeld, hè? Het is werkelijk ongelooflijk. Het is de eerste keer dat ik bij een Superbowl ben, maar het is echt... Hey, ik, zit, ik zit nu denk ik zo'n 200, 300 meter van, uh, van het stadion. Ik zit bij een restaurantje op een terrasje. Het is prachtig weer. En... En de sfeer op straat is fantastisch. Uh, uh, het, het, het al onbekende tailgating is aan alle kanten aan, aan, aan de gang. En, uh, en, en ja, het is één, één sfeer. Het is ook... Alle, allebei de partijen gewoon door elkaar heen. Ik maak foto's van, van mensen van de Steelers uh, samen met de Packers. Het is uh, één groot feest hier op straat. Ja, daar staat het wel onbekend. Het is altijd heel sportief. Ja, het is, ja, is absoluut heel sportief. Ja. Oh, Jeroen wil even weten hoe je aan de kaartjes bent gekomen. Ja, ja, ja. Nou, sterker nog, ik, uh, ik doe nu mijn werk. Ik, uh, ik ben mediavertegenwoordiger. Kijk. Dus ik heb gewoon een, een, een, een, een, een, een kaartje voor de pers -tribune. en Die heb ik uh, via een goede collega van jullie van, uh, van de Spits, Nolde Vries. Uh, die ging niet heen en uh, die kon zijn kaartje omzetten op mijn naam. En. Uh, en hier sta ik vanuit Calgary, die heeft heen en weer gevlogen, want daar zitten we ter voorbereiding op de, op de wereldkampioenschappen uh, Allround volgende week. En uh, ja, dit kon ik natuurlijk niet laten gaan. Dus uh, ik sta uh, als Green Bay Packer uh, fan en aandeelhouder, want dat ben ik ook, sta ik vanavond heel partijdig te zijn op de op de tribune Wacht even, hoe zit dat? <laughs> Ja, ik heb vier jaar in Wisconsin gewoond en uh, daar ben ik uh, uh, verslaafd geraakt aan het spelletje. Ik uh, kijk ontzettend veel, ook als ik in Nederland ben, uh, American football via het internet. Maar ja, in die jaren dat ik daar was, uh, kon ik het niet laten om, uh, om ook een aandeeltje te kopen in het team. Dus ik, uh, ik heb één van de... Niet, dat is, dat, die waren 200 dollar hoor. Niet dat, ik, <laughs> dat dat een hele grote investering is, maar ik, ben een, ik heb één van de 120.000 aandelen in de Green Bay Packers. Wat, wat pakt jou zo in het, uh, in het spel? Ja, die, de excitement, het is, het is, ieder, ieder moment kan er wat gebeuren. Het is, het is een ontzettend intelligent spel. Ondanks dat het voor Nederlanders die, die waarschijnlijk niet de spelregels kennen en die ernaar naar kijken, zoiets hebben van jeetje wat gebeurt hier allemaal op het, spel, op het veld. Maar het is eigenlijk een heel ont, ontzettend intelligent spel. En elk moment van de wedstrijd kan er gewoon iets gebeuren. Het zijn natuurlijk wel veel dode momenten. Maar als televisiesport maakt dat het maakt dat dat heel mooi. Want met herhalingen kun je heel veel, heel veel nakijken en heel veel weer nog een keer zien. Want er valt ook veel te veel te zien. Het is, het is telkens man tegen man. Iedereen heeft zijn taak. Iedereen moet iets doen. En tegelijkertijd kan er ook vanaf elk moment gescoord worden. Zowel door de offense als door de defense. En dat, uh, ja, dat maakt het gewoon allemaal heel erg spannend. En ik, ja, ik, ik, ik, ik ben geslaagd aan het spel. Ik vind het fantastisch om te zien. Heb jij veel Nederlandse vrienden om die passie mee te delen, Gerard? Nou, een paar uh, Nederlandse journalisten die... Uh... Die en jij kent train heel goed, die, uh, die, die ook regelmatig kijken. En, uh, maar, maar zijn er niet veel? Nee, zijn er niet veel. Raar is dat eigenlijk, hè? Dat, dat, het, het wil maar niet doordringen tot Europa. Ja, dat vind ik eigenlijk wel raar, ja. Ze hebben natuurlijk jarenlang geprobeerd met de NFL Europe. Uh, ook, een, ook een begin te maken met American Football in, in, in Europa. Maar dat, uh, dat is inmiddels ook alweer verdwenen. Dus dat, dat lukt ook niet echt. Ja, ik, ik heb wel geleerd over de loop der jaren. Ik ben natuurlijk ook, ook bondscoach geweest in Amerika. om schaats hier populair te maken. Uh, sport is wat dat betreft heel erg cultuurgebonden. Ja. En uh, uh, ja, de historie van, uh, van het American voetbal ligt hier echt. En uh, uh, ja, dat, is, dat is een sport voor hier. Net zoals een schaats een sport voor Nederland is. Uh, voetbal een sport voor Europa is. Uh, en iets wijder daarmee. Ja. Maar dat, dat, dat, krijgt het, dat heeft het hier bijvoorbeeld heel erg moeilijk. Uh, Gerard, jij bent niet onbevooroordeeld, dat weet ik nu. Maar ik vraag je toch, hoe groot is de kans dat de Packers winnen? Hm. Nou ja, dat, ik moet eerlijk zeggen, het, de, de teams zijn denk ik heel gelijkwaardig. Uh, uh, uh, we hebben net een mooie voorbeschouwing gehoord. Het is, het is ook zo dat ze, dat ze beide hebben ze een sterke defense die in een dome, in een, in een overdekt stadion wat minder makkelijk uh, uh, zijn kansen zal krijgen. Want de aanval komt in zo'n zo wedstrijd meestal heel netjes naar voren. Uh, Aaron Rodgers, een jonge quarterback... Die uh, pas in zijn derde jaar als starter uh, probeert uh, een, een Superbowl te winnen. Uh, en de ervaring, ik weet het niet. Ik, ik, ik, ik zie wel een beetje op tegen de ervaring van de ploeg als Pittsburgh. Die, uh, die met z'n allen uh, nu al voor de derde keer in de Superbowl staan in zes jaar. Uh, en de Packers is, uh, is inmiddels uh, nou ja, geen van die spelers eigenlijk. Er zijn er maar twee geloof ik van de 53 die enige Superbowl ervaring hebben. Dat zou misschien het verschil kunnen maken. Ik hoop het niet. Uh, ik denk dat, uh, dat de Green Bay Packers met... Uh, met een strakke aanval en, en misschien een net iets betere verdediging. Uh, ja, ne, net kunnen winnen. Maar het wordt spannend. Er wordt ook wel gezegd dat, dat er een grote kans is dat dit de eerste Superbowl wordt met overtime. Um, het wordt oh, een hele spannende wedstrijd. Beide teams zijn erg aan elkaar gewaagd. Wat denk jij, Jeroen? Ja, ik ben... Uh, ik, ik, ik, ik, ik, ik heb een zwak voor... Uh, ik weet niet precies waarom, maar ik heb een zwak voor de, de quarterback van de Steelers. Uh, dat is zo'n gozer die alles heeft wat ik niet heb. Hij is, hij is bijna twee meter. Hij is, hij is groot, sterk. ...heeft lak aan de, aan de hele wereld. Er is ook niet onomstreden in, uh, in Amerika. Ben Rotersburger heet die, Big Ben. is, uh, is ook... Uh... ...omstreden geweest omdat hij uh, buiten het veld zich dus niet altijd goed heeft gedragen... ...is aangeklaagd voor verkrachting, is aangeklaagd uh, voor aanranding... ...daar is hij over allemaal van vrijgesproken heeft uh, Door al die aanklachten de eerste vijf wedstrijden van dit seizoen gemist... Uh, ...weliswaar vrijgesproken, maar je hoort je uh, onomstreden gedragen volgens de NFL in Amerika... ...en uh, toen hebben ze gezegd van ja, jij bent, er wordt voor zoveel over jou gesproken in negatieve zin... ...en jij krijgt nu een straf van vijf wedstrijden... nou hij is zo uh, ontzettend goed en, en sterk teruggekomen... Uh, en en uh, ja, Gerard noemde de, de, de quarterback van Green Bay Packers jong. Dat is Rogers, 27 jaar, maar Big Ben is eigenlijk maar anderhalf jaar ouder was ooit de jongste quarterback die de Bowl won, op zijn 23 e dus, dus ik neig naar, naar de Steelers. En stiekem hoop ik er eigenlijk ook een beetje op, maar ik wil geen ruzie met Gerard maken. <laughs> <laughs> nou uh, Gerard die, uh, die gaat denk ik zo in Polonaise. Krijgen we nog iets van, uh, van, van de mensen ja, van de sfeer de, mee? Of de, hebben ze even... We zijn, we zijn nu, ik sta tussen twee fantastische geelgroene bussen, maar ze zijn rustig geworden. Het zingen houdt op, ze zijn aan uh, het barbecue, ze eten hun wortjes, en. Uh, nou, een... ze, maken, ze maken zich op voor de games. Ze zijn aan het inpakken eigenlijk een beetje. mag ik ja. wat vragen? Ja, zeker. Je, je zegt dat je op het terrasje zit, maar ik was uh, een paar dagen terug dat er sneeuw van het dak gevallen was en mensen ja. gewond waren geraken. Ja, gisteren is er, is er een weersomslag geweest. Het is echt fantastisch weer nu. Het is, uh, het is al een beetje koude lucht, maar het is echt een stralend zonnetje. Het is heerlijk. Het is prachtig weer om buiten de, de, de Superbowl voor te bereiden, zeg maar, en uh, ja, straks het feest binnen het voor te zetten. Nou, heel veel plezier. Succes ook, Gerard. Dank en Jeroen, Jeroen en ik, uh, uh, ja, wij kijken gewoon thuis. Nou, Verschil nou moet er zijn. <laughs> ja, Wat een latertje voor jullie. <laughs> Dank jullie wel. Jojo. de lijn. Ja, van uh, American football naar Engels voetbal... uitgerekend tegen zijn oude club Liverpool... debuteerde Fernando Torres in het shirt van Chelsea. De topper in de Premier League werd aan het begin van de avond gespeeld. En correspondent Arjen van der Horst, Goedenavond. Goedenavond. Torres uh, zal daar met weinig plezier op terugkijken, vermoed ik. Nee, hij nee, speelde ook uh, niet een al te beste wedstrijd. Het was eigenlijk uh, onzichtbaar de hele wedstrijd. wedstrijd die Chelsea dat, uh, thuis speelde, ook nog eens verloor met 1-0... door een doelpunt van Marijles. Ja, tot groot plezier, plezier van de Liverpool-fans werd Torres gewisseld in de tweede helft. En, ja, hij had waarschijnlijk dat, debu dat debuut heel anders voorgesteld. Ja, dus misschien een beetje naar de bekende wegvragen... maar hoe werd hij begroet door de meegereisde Liverpool-supporters? Ja, Zoals dat wel te verwachten viel. Niet ja. al te vriendelijk. We zagen de afgelopen maandag al toen het nieuws bekend werd... dat Torres zou verhuizen naar Chelsea. Ja, toen zagen we Liverpool-fans die shirtjes in brand staken... met daarop de naam Torres. Vandaag namen ze uh, grote spandoeken mee naar Londen... waarop hij voor van alles en nog wat werd uitgemaakt. Opvallendste, vond ik, was een spandoek met daarop de tekst... The one who betrays will always walk alone. Degene die verraad pleegt, zal altijd alleen lopen. Ja, en dat is natuurlijk een verwijzing naar het uh, beroemde club van Liverpool, you never walk alone. Ja, Torres zal nooit meer echt vrienden maken in Liverpool, denk ik. En speelde uh, Liverpool-aankoop Luis Suarez nog? Nee, die zat vandaag uh, op de bank. Hè. Liverpool had net als Chelsea flink ingekocht in de transferperiode. en die Carroll was er daar een van. Suarez was ook een bekende naam. Maar ja, Liverpool-coach uh, Dal die neemt uh, de, ja, toch duidelijk de tijd... om beide heren te laten wennen aan de nieuwe club... Al speelde en scoorde Suarez eerder deze week wel voor Liverpool... maar vandaag waren het de oudgediende van Liverpool... die Chelsea verdiend versloegen. En Ze zijn wel enthousiast, toch, over Suarez? Heel enthousiast, want hij bewees zich ook meteen uh, eerder deze week... tijdens een competitieduel waarin hij scoorde. Je zag een uh, warme reactie van het publiek. Dus uh, ja, hij lijkt het zeer goed te doen bij de Liverpool-fans. Laten we nog even naar de an wat andere wedstrijden kijken. Er was veel puntverlies in, in de top van de Premier League... Ja, ja, gisteren zagen we koploper Manchester United voor het eerst dit seizoen verliezen. Uh, Arsenal haalde een krankzinnig 4-4 gelijkspel tegen Newcastle. Chelsea dan vandaag. Ja, de enige uit de top 4 die goede zaken deed was Manchester City... die ja, gisteren met het grootste gemak West Bromwich Albion versloeg met 3-0... En voor Liverpool is het natuurlijk ook een goede dag. Want ja, ze lijken duidelijk meer zelfvertrouwen te hebben gekregen onder Dalglish. Ze hebben ook nu al uh, vier wedstrijden op rij gewonnen. En ze staan voor het eerst dit seizoen in de top zes. En dat is goed nieuws voor de ploeg die nog niet zo lang geleden in de degradatiezone bivakkeerde. Ja, dus ze, ze, ze worstelen. Ze worstelen en komen boven. Ze komen langzaam uh, weer boven. En uh, dat zag je ook wel vandaag. Hè. Het was een goed georganiseerde ploeg die op het veld stond. Ze gaven Torres geen kans. Ze hadden zich duidelijk op voorbereid. En ze kennen hem ook natuurlijk erg goed. En het was echt een verdiende overwinning van Liverpool. Dus dit, is, uh, ja, dit, dit gaat de goede kant uit voor de, voor de ploeg aan, uh, aan de Mercy. En, en verheug je nu alweer op de, op de derby uh, in Manchester... Ja, ja, dat wordt een, uh, dat is een derby die altijd wel beladen is geweest. Maar ja, Manchester City tegen United het is het afgelopen seizoen steeds meer lading uh, gekregen. Omdat Manchester City nu eenmaal een tegenstander is waarin alle to topploegen mee rekening moeten houden. Dus uh, dat wordt een knaller komende zaterdag. Oké, okay, dankjewel Arjen van der Horst. En uh, met de mededeling dat Inter met 5-3 van AS Roma heeft gewonnen... en Wesley Sneijder een doelpunt heeft gemaakt, sluiten we langs de lijn af. Met het oog op morgen gaat verder met John Jansen van Galen. Ik wens u een fijne avond. Ik ben Femke van den Bos, dierenarts in Utrecht... Ik vind het echt onverantwoord hoe supermarkten stunten met kip- en varkensvlees. Als dierenarts weet ik hoe de kippen en varkens leven. Dicht op elkaar gepropt in potdichte stallen. Lekker goedkoop, noemen supermarkten dat. Nou, ik eet liever wat anders. Bent u betrokken bij het verbeteren van uw leefomgeving en zoekt u samenwerking met de overheid? APPM Management Consultants helpt u met de juiste verbinding en realisatie van een mooier Nederland. Ga naar appm.nl en durf Nederland mooier te maken. Appm. Samen mooie dingen doen. Ik ben Rien van den Berg en werk in de bouw. Ik hou van hard werken en daarna stevige kost. Maar ik heb wel mijn grenzen. Zo'n goedkope supermarktkip zul je mij niet zien eten. Lekker goedkoop, zeggen ze dan. Maar ik weet hoe die kip heeft geleefd. Dat smaakt me gewoon niet.